Kom er maar bij, er is hier nog wel een plekje vrij. We hebben zo lang gewacht. Jee, yeah, op dit feest! Want het is nu echt wel weer mooi geweest. Dus blijf nou niet zitten, ik heb een idee. Vergeet al je zorgen en doe met ons mee.